7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De burgemeesters van Breda en Tilburg zijn blij met het besluit van het Veiligheidsberaad om lokaal te kunnen experimenteren met coronamaatregelen. Burgemeester De Pla van Breda wil al langer lokale maatregelen kunnen nemen. Onder meer omdat zijn stad dicht tegen corona brandhaart Antwerpen aan ligt. Veiligheidsberaad kondigde gisteravond aan dat lokale experimenten met coronamaatregelen mogelijk worden. In Amsterdam is vannacht geschoten op een sporthal in het stadsdeel Nieuw-West. Twee verdachten zijn gevlucht op een scooter, meldt de politie. Er zijn geen gewonden. Gisternacht werd een hotel aan de Spuistraat in het centrum onder vuur genomen. Er zaten meerdere kogelgaten in de deur. Ook hier raakte niemand gewond. In Marokko heeft de koning gratie verleend aan ruim 1400 gevangenen. Dat deed hij vanwege het troonfeest. Onder de vrijgelaten gevangenen zijn ook enkele tientallen activisten... die in 2016 en 2017 meededen aan demonstraties in het RIF-gebied... tegen de slechte levensomstandigheden. Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit de jaar een grote olievondst gedaan. Volgens de ware tijd zwart de topman van de Amerikaanse oliemaatschappij Apache van de beste bron die tot nu toe is aangeboord. De vondst wordt gezien als een grote opsteker voor Suriname en voor de pas aangetreden regering Santoki. Het kan internationale bedrijven het vertrouwen geven om in Suriname te investeren. Amnesty International vraagt aandacht voor de bijna 2000 Jezidi-kinderen. die na hun ontvoering door IS terugkeerden naar hun familie. De kinderen zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd, concludeert Amnesty. In 2014 vielen EIS-terroristen de Iraakse stad Sinjar binnen, waarna honderdduizenden Jezidi's de bergen in vluchtten. De slachtoffers zouden zich snel in andere landen moeten kunnen vestigen, zei Amnesty.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 The dream we all dream of. Oh, please. Boy versus girl in the World Series of Love.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 kitchen door And I don't believe you www.zfmzandvoort.nl ZFM I off my Host. And let you go